De Chinese kunstenaar Ai Weiwei, die al ruim zes weken vastzit, wordt beschuldigd van grootschalige belastingontduiking. Volgens de regering gaat het om een enorm bedrag, al is niet bekendgemaakt hoeveel. Ai Weiwei, een van de ontwerpers van het Olympisch Vogelneststadion in Peking... Begin vorige, werd begin vorige maand aangehouden. Tot nu toe wilde de Chinese regering niet meer kwijt... dan dat hij zich schuldig had gemaakt aan een economisch delict... Volgens zijn familie is de werkelijke reden dat Ai in het openbaar kritiek heeft geuit op de Chinese leiders. In het Belgische Maasmechelen, net over de grens bij Geleen, is een bestelbusje gevonden met drie lijken erin. Het busje was doorzeefd met kogels en stak met de voorkant in de Zuid-Willemsvaart. Twee lichamen lagen in de kofferbak, het derde lag voor in de auto. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. De burgemeester van Maasmechelen gaat uit van een afrekening in het criminele circuit. Het weer, het is een graad of zes, lokaal is er kans op mist. Het wordt een zonnige dag met maxima van 20 tot 24 graden. Morgen eerst bewolking met buien. In de loop van de middag breekt dan vanuit het westen de zon door. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het vierde uur van nachtvluchten van zaterdag 21 mei 2011. Het is vandaag 16 jaar geleden dat Annie M.G. Schmid overleed. Een dag na haar 84ste verjaardag. In een aflevering van De Tafel van Pam... praat Max Pam met de zeer gewaardeerde schrijfster... over haar taalgebruik, haar bewondering voor Simon Carmichelt... de succesvolle samenwerking met Harry Banning en haar moeite met de kritiek op Jip en Janneke uit Feministische Kring. Jaap van Heerden, Theo van Gogh en de interviewer lezen voor uit haar werk. Terug naar 1993. Dan is hier de ronde tafel van PAM. We hebben een heel bijzondere gast vandaag, mevrouw Annie MG Smit. Uh, we zeggen Annie, en verder zijn van onze vaste mensen aanwezig... Theo van Gogh en Jaap van Heerden. Uh, mevrouw Smit, ik uh, ga je niet introduceren, want dat moet iedereen wel weten. Ik wou gewoon beginnen met iets voor te lezen. En, uh, een van mijn favoriete gedichtjes, gedichten is het echt, ik vind het een meesterwerk... Ik zal... Hoop dat ik ook kan uitleggen waarom. Het heet De Wurm. gaat zo. Er zit een worm in onze juttepeer. Dat weten we nu zoekjes aan wel zeker. Het ligt misschien, wie weet, wel aan de kweker... of aan de groenteman of aan het weer. De ene mens denkt al door vol verdriet. Hoe komt die worm erin? Hij wil het weten. De andere mens wil nooit meer peren eten. Maar dat is overdreven, vindt u niet? Dan is er altijd ook nog wel een man, zo een, die denkt... de worm eruit te krijgen door bovenmatig met zijn vuist te dreigen. Maar Nebby, zeg, daar schrikt die worm niet van. Er zijn er ook die houden zo van fruit... dat zij de peer met wurm en al verslinden... en zeggen dat ze het overheerlijk vinden. Maar in het donker spugen ze hem uit. En daar, in dat cafeetje, zit er een die zegt... het is geen peer, het is een appel. Ik zeg maar zo, wat maak je je te sappel... Allah een worm. Ik eet er maar gewoon omheen. Nou, uh, ja, ik weet niet precies waarom ik het zo mooi vind. Uh, er zit iets filosofisch in, maar dat vindt u misschien te overdreven. Al die mogelijkheden. En tenslotte, <coughs> iemand die hem toch opheet. En ik dacht, uh, dat, dat zie je steeds bij, bij u. Uh, bij jou. Of bij jou. Uh, u geeft een oplossing voor een probleem, maar ergens is, dat, is die oplossing ook altijd weer een beetje mislukt. En ik geloof nooit een oplossing, altijd een vraag. Wat vinden jullie daar nou van? Zoiets heb ik altijd, geloof ik, hoor. Ja, uh, laat, ik, laat ik proberen met uh, het, het gesprek te beginnen met uh, het volgende. Uh, ik heb altijd het idee dat uw leven uh, gaat tussen... aardig ja. gevonden te worden en niet aardig gevonden te worden. En dat het bij u tenslotte een beetje, misschien tegen wil en dank... ergens op uit is gedraaid dat u door iedereen wordt aardig gevonden. Zie je dat goed of niet? <laughs> Dat is wel een kruis, hè? hè? Of niet? Dat is een kruis. Als iedereen je aardig vindt? Ik weet niet of iedereen me aardig vindt. Dat is niet zo, hoor. Dat vergissen jullie je in. Ja, jullie je vinden geen, me geen wel aardig. Die een hekel aan jullie Heeft u wel eens een veten gehad met iemand? Heeft u wel eens een veten gehad met Jazeker heb ik een veten. gehad. Ik ga nog niet zeggen precies met wie, maar... Ja, ja daar heb je het alweer. Natuurlijk, ja, ik heb fetes nog... En ik, de, de mensen die me, de pest aan me hebben... en waar ik ook de pest aan heb, al licht Wie heeft dat niet? Dat hoort er toch bij. Bah, ik zou toch niet door iedereen aardig gevonden willen worden. Ja, god, het publiek vindt me aardig. Dat komt door de kinderen. De kinderen die lezen graag. En die worden graag voorgelezen. En de ouders ervan die zeggen, oh aardig Annie Schmid. Maar als ze me beter leren kennen... Oh. dan weten oh. ze natuurlijk wel dat ik ook een karonje ben... En dat hoort ook zo. Aan wie heb je de pest? Dat zeg ik lekker niet. Jammer. <laughs> <laughs> um, is het niet een, op de een of andere manier... heeft u uh, toch invloed op kinderen? Heb je dat ooit wel als een soort verantwoordelijkheid gevoeld? Of niet? Nee, of is, is dat gewoon nu een zaak? Van die nee, kinderen? nee, nooit de verantwoordelijkheid gevoeld. Ik ben, ben al, heb altijd mezelf toegesproken... als ik kinderversjes schreef. Uh, gewoon... Ik was zelf het kind. En ik had het over mezelf en tegen mezelf. En daaruit voelde ik wel dat kinderen het ook aanvoelden... en het ook lekker vonden. Dus... Je hebt wel eens gezegd dat je uh, altijd acht bent gebleven. Hè? Altijd, altijd acht. Dat is een soort ja. af, absolute leeftijd die mensen met zich meedragen. Ik heb wel eens gezegd dat Theo is eigenlijk twee of misschien één <lacht> jaar is zijn hele leven Max. <lacht> ja. ja, hoe oud ben jij? Ah, ik denk dertien. Ja? dertien? Ja. ja, ik ben echt wel de oudste van jullie. Hè? Ja, en jij zelf, Max? Ik schat mezelf op 36. Ik dacht dat ik nog veel ouder was. Ja, misschien is het niet zo. Um, waarom acht? Is dat de, de, de, de, de leeftijd waarop een kind echt begint te lezen? Nee, het is de leeftijd waar, waarvoor ik schrijven kan. Ik kan schrijven voor een kind, nou, ook zeven hoor, ook negen. Maar daar, omdat het daar net zo tussen valt, heb ik het idee, acht jaar, ja. Acht jaar. Maar je, eh... daar, daar schrijf ik op, daar schrijf ik voor die kinderen. Schrijf ik. ik weet nog wel dat ik een boek begonnen ben, een kinderboek. En toen ik half was, dacht ik, nee, nee, dat is voor kinderen van elf. En dat kan ik niet, dat moet weg. Dus ik heb het verscheurd en weggegooid. Daar heb ik het later nog stukjes van bewaard. En ook weer in een ander nieuw boek weer ingezet. Maar ik wist heel zeker dat die leeftijd verkeerd was. He, dat, uh, dat klopte niet. En juist acht, zeven, acht, dat wel. Als ze zelf lezen. Niet als het voorgelezen wordt. Want dan kan een kind van vier of een kind van vijf kan al plukken in de pettenflat lezen. Of die versjes ook. Maar als een kind zelf leest, dan is het acht. Mm. Is, het, is het voor jou persoonlijk ooit een, een, een vlucht geweest... om voor kinderen te schrijven? Dat je, dat je niet voor volwassenen wilde schrijven? Of uh, dat je het idee had dat als je voor volwassenen schreef... dat je niet serieus werd genomen? Absoluut. Absoluut een, een soort van... Uh... Minderwaardigheidsgevoel, zeg maar. Ik denk, ik weet niks, ik kan niks, ik heb nooit wat onthouden. Ik ben niet geleerd, ik ben niet geletterd. Dus laat ik me nou maar houden bij wat ik kan. En wat ik kan, dat is voor kinderen. Maar is dat ook niet een beetje een pose geweest? Um, dat zou het nu zijn als ik het nu zo zou bedenken, want nu heb ik dat niet meer. Maar toen ik, laten we zeggen, die uh, impressies van een simpele ziel voor het parool schreef, dat waren columns. Ik, heb de, ik, ja, ja. ik heb de nieuwe impressies hier, deel 2 neem ik aan. Nou, dat is dus echt het idee van ik ben maar een simpele ziel, dat was ik ook, ben ik nog wel, maar goed, nou kom ik er eerlijk voor uit, maar toen, niet. toen had ik nog inderdaad een soort pozen. Maar, maar vergeleek je, ik, ik, je het dan met, laat ik zeggen, de kronkels van Camichot die toen ook in het parool stonden? Je eigen stukjes? Zeker deed ik dat. En ik wist dat Simon veel beter was dan, dan ik was. En dat kwam ook uit als we samen op reis gingen. En een lezingen hielden in het land over humor, Simon en ik. En uh, dan lazen we uit eigen werk voor. En ik koos dan altijd de light first, de de, de, peer, de, de peer, dit soort werk. En hij las zijn kronkers voor... En ik wist heel goed dat de mijnen niet zo goed waren als die van hem. Dus ik was altijd erg op de achtergrond, bleef, maar mijn versen waren goed. Nee, en als iemand nou zou zeggen, die leest, die leest over twintig over jaar, over vijftig jaar die, die boekjes... en die zegt, nee, achteraf gezien is Annie eigenlijk veel beter dan Simon. Wil je, zou je dat aan willen nemen, of niet? Nee, dat zou ik niet, nee, dat zou ik niet aannemen. <laughs> Absoluut niet, hoor. Nee. Ik zal er straks een voorlezen, die zijn nieuwe impressie, maar goed. Maar... maar... Kan je je voorstellen dat, uh, wat, als, als, ik vind als je Kamichel nu nog wel eens terugleest... Uh, dat het soms zijn archaïs taalgebruik een beetje storend is... en het nu een tikje ouderwets maakt. Kun je je dat voorstellen? Ja, of ik kan me je wel voorstellen dat anderen dat hebben. Ik heb het absoluut niet. Ik pak ze nu en dan een bundeltje en ik zeg, lees het me van. Ik kan het zelf niet lezen, lees het me nog eens voor. En dan vind ik het nog net zo prachtig als toen. Ik heb dat nog altijd wel. Ja, je bent veel, laat ik zeggen, jouw taalgebruik is veel simpeler dan dat van uh, Frank ja, van Ja, dat, dat is het juist. Ik, vind, uh, ik, ik heb mezelf altijd geschaamd dat ik zo weinig gebruik maak van de taal. Als je denkt aan, uh, aan, aan grote schrijvers. Ik noem dan maar uh, Komrij, Reven, allebei de Revens, uh, Wolkers. Wat ze een rijkdom van taal gebruiken. En dat heb ik nooit gedaan. Ik heb altijd de huiselijke taal van bij de kruidenier gebruikt. Mm -hmm. En daar heb ik me altijd een beetje voor uh, geschaapt, wil ik niet zeggen. Want uh, het was heel efficiënt. En ik kon ook wel een heleboel uitdrukken in die taal. Maar ik heb zo weinig taal gebruikt. Mm -hmm. Eigenlijk de spreektaal van iedere dag bij de kruidenier, zeg maar. Maar, maar laat ik zeggen, voor iemand die dus. Ook in uh, mijn versjes. Oh, het is altijd de, de gewone spreektaal van, van, van de, mevrouw Jansen op de hoek en van de slagen. Dat maakt het juist zo bijzonder, toch? Want het, het gaat misschien toch eerder om de gedachten of om de onverwachte wendingen. En hoe eenvoudiger gezegd, hoe verrassender het is. Dat wel. Dat moet ik onmiddellijk toegeven. Daar oh ja. ben ik ook blij om. Uh, Aria Morien die was nog een keertje heel kwaad op je hoofd toen je een poëziebundel had uitgegeven, hè? dat had te maken met het eenvoudige taalgebruik. Ik praat ook over twintig jaar geleden of zo, maar die ging nog ja, altijd keer Maar oh ja, en die heeft toen een recensie geschreven die, die maakte, over mijn versjes in het parool, die maakte dat ik ermee ophield. En dat heb ik hem altijd kwalijk genomen. Maar het, het is toch jouw dat beslissing is, dat je ermee op bent gehouden? Toch niet die van Ja, Morien. nee, het was zijn. Maar het was door hem... Oh, dat, dat waren serieuzere ook... versen, waren dat. Ja, dat waren light ja, verse, ja. Ja. ja, Het waren geen kinderversen. Nee. Maar die echte lichte versen die ik voor het parool schreef. En daar schreef hij dan over. Het is onnodige poëzie. Toen dacht ik, man, je hebt volkomen gelijk. Ik hou er dus mee op. Toen ben ik er mee opgehouden. Maar later kwam iedereen zeggen van, waarom ben je het toch opgehouden? Ik zei, nou, dat kwam door Adria Morien. En dat verhaal heeft zijn zijn eigen leven gaan leiden. Dus, maar die, die zei op de televisie... dat klerenwijf, dat blijft me achtervolgen met, met, die, met dat verwijt. Mm -hmm. Terwijl ik er niks aan doen kan, zei hij dan. Daar moet ik om lachen, maar dat is een hele lieve man natuurlijk. Ja, want het is ook niks voor Adriaan die altijd vindt... dat je toch mensen een kans moet geven. Hij heeft zelfs zo'n hekel aan Hermans die hem het leven zo zuur heeft gemaakt. Ook met zijn gemeene kritiek. Dat vindt hij echt een soort ja, maar hij woord. Kan, kan die kritiek toch gewoon gemeend ja. hebben toen. Maar hij nee, is toch niet erg vinden af Niet, niet, niet er <laughs> Nee. Maar, nou, maar dat is weer iets anders. Dat uh, mag hem dan worden nagedacht. Maar ik vind ik. het ook ik vind het toch raar dat u zegt dat hij morgen de schuld geeft van dat u met iets dat jij met iets bent opgehouden. Ik bedoel uh, het is jouw beslissing om ermee op te houden, toch? Je had toch kunnen ja, als een schrijver ontmoedigd raakt door één slechte recensie, dat is ook een beetje, gaat ook een beetje ver. Nou, of, misschien... of nam je Morrien in die tijd zo serieus? Dat... Ja, ik nam hem erg serieus. Ja, ik vond het een echte, een echte dichter en een echte criticus. Dus ik dacht, nou, die man heeft natuurlijk gelijk. Dus niet uit kwaaierheid dat ik me ophield, maar gewoon uit... Dat ik denk, dat ben ik toch aan het doen geweest. Dat moet ik nooit meer doen. Zoiets dergelijks was. Dat was maar de we gaan er godsnaam hem... over ophouden. Anders ja. zegt hij weer de volgende ja. week. Dat klerenwijf. <laughs> dat houdt maar niet op. Nou, zwakke boer <laughs> voor <laughs> me, <met die> meneer <mooie. laughs> Nou, dat is ook een onwaarschijnlijk geval dat een criticus eindelijk invloed heeft. Hij schrijft iets. En de, de schrijver trekt zich aan. Gebeurt dat weinig, ja. dacht je? Ja. Ik dacht dat weinig gebeurt, want ja? Er zijn toch veel afbrekende kritieken. En die mensen schrijven maar door Oh, nou. Goed. Uh, wat, wat me omvalt, en dat als je denkt aan dat eenv nou ja, relatief eenvoudige taalgebruik van je... Uh, is dat je de, like de taalkanaans... Uh, dat het in, in geen enkel opzicht in je werk zit. Want misschien ma maak je die de, de, de, like zeg, het gilde van de dominees hier en daar belachelijk... maar in je taalgebruik zit het echt nergens. Absoluut niet, nee. Maar dat moet je toch heel bewust gedaan hebben? Denk het wel. Nou, nee. Ik zeg denk het wel. Dat betekent dat ik het niet bewust gedaan heb dat ik het uh, onbewust gedaan heb dus. Maar knelde die taal van het Oude Testament zo waarmee je op was gegroeid? Want je vader was dominee, hè? Ja, mijn vader was dominee. En ik heb nooit naar het woord gods willen luisteren... dus ik weet er eigenlijk niks van, het geest. Dat ik helemaal niks van de Bijbel weet... want ik keek altijd de drama uit en dacht aan <lacht> andere dingen. Maar je dus, werd er nooit aan <lacht> tafel voorgelezen dan uit de Bijbel? In het begin wel... Ja, in het begin was er wel iets van, uh, aan de tafel voor bijbel voorlezen. En ik herinner me nog, mijn broer was acht jaar ouder dan ik. En dit was net zo'n spotter als mijn moeder en als ik. En uh, we spotten met alles. En toen was er net de radio. De radio kwam in, in 1926 in ons dorp. En daar waren dus mooie marsen en mooie walsen. En mijn vader vond dat heerlijk. En toen zat hij de Bijbel voor te lezen, een of andere Jesaja of zo. Toen zat hij onder wein, zat hij met zijn voeten stampen op de maat van die mars. Dus mijn broer barstte in lachen uit en ik ook en mijn moeder ook. En toen heeft hij die Bijbel ergens in de kast gezet naast het kookboek. en dat nooit meer een <lacht> regel uit voorgelezen. Dat was het einde van het Bijbellezen. En dat was natuurlijk eigenlijk wel heel plezierig. En kon hij het wel hebben dat, dat, dat je moeder uh, het geloof een beetje bespotte? Ja, dat kon hij heel goed hebben. Ja. Maar hoe verklaar je dat in zo'n gezin uh, laat ik zeggen, twee van die spotters plotseling opkwamen als paddenstoelen? Het moet, moet toch ergens geen toeval zijn? Nee, het was ook je geen Je vader fiel. was geen spotter zelf. Mijn vader was een filosoof. Hij, was, hij las Schopenhauer, hij las Hegel, hij las over Darwin. Hij begon te twijfelen aan Genesis. Hij is ja. gewoon van zijn geloof gevallen terwijl hij daar de predikant was in dat dorp. Heel zachtjes dus is hij van dat geloof afgevallen. Heel begrijpelijk. Maar het was een vak, het was een broodwinning. Het was bovendien... Ja. Uh, was hij niet uh, ongelovig... dat hij de mensen voor de gek hield? Of dat hij in de kerk dingen zei die hij niet meende? Dat kan samengaan. Je kunt... Uh, Hele wijze dingen uit het evangelie en uit het bijbel halen. En die zo, zo inkleden dat de hele gemeente daar de naar zit te luisteren. Maar een kwestie van bijbelvast of van gelovig, dat was hij eigenlijk niet meer. Maar dan moet hij toch wel iets van cynisme in zich gehad hebben als, om, om, om dat te doen, of niet? Ja en nee, heel dubbel. Mm -hmm. En, en jijzelf jij beschouw je als een cynisch mens? Nee, was een... Als of als een, een ironicus. Ach, en een ironicus. Uh, ik heb nooit erg me daarmee bezig gehouden, nee. Goed, Jaap, lees jij eens even een gedicht voor. Dan lees ik het secure konijntje voor. <lacht> Dat is een prachtig gedicht. Daar er in een hoekje woont een secure konijntje. Hij heeft een opschrijfboekje, al is het maar een kleintje. Daar zit hij in te schrijven wat hij zo straks wil eten... om twintig over vijven, hij mocht het eens vergeten. Er staat ook ingeschreven... ik ben vandaag zo blij... en ik ga door met leven, want dat is goed voor mij. Ik hou niet van de regen, ik heb een neus en pootjes... en alles kan bewegen, en ik hou wel van kroontjes. En dan gaat het konijntje een nieuw regeltje beginnen... weer op een ander lijntje, en straks gaat hij naar binnen. En bergt het opschrijfboekje weer netjes in een hoekje... achter een groen gordijntje, wat een secuur konijntje. Het... De prachtigste regel vind ik echt. En ik ga door met leven, want dat is goed voor mij. Lijkt mij dat veel mensen daar aanstoot aan nemen, maar dat is een prachtige regel. Ik zei net dat ik zou misschien wel op mijn graf willen bijdelen. Zo'n zo, goede zin is dat. Maar dat, ik vraag me eigenlijk wel eens af... Ik geloof ongetwijfeld dat, zeker door de kinderen... u uh, ja, bij mensen geen kwaad kunt doen. Maar het moet toch ook voorgekomen zijn... omdat er iets van spot in zit met de volwassenwording. Misschien is het toch wel eens een... Een kritiek geweest van een volwassenen, echt een geschreven kritiek. Waarin ze twijfelen aan of dit wel goede kinderliteratuur is. Of is dat, is dat nooit voorgekomen? Ja, en kan zo voorstellen op, bijvoorbeeld. op ja, de EO, hoe reageert die nou op de dat werk? Vroeger, ideal die, die katholieke bibliotheek dienst ziet allemaal last van tevoren. Ja. Nou, ik, ik heb van de EO in? nooit iets, nooit een kik gehoord. Oh. Ik weet niet of ze daar ooit iets geëgerd uh, hebben gedaan. Ik geloof het niet hoor. He? Want ik heb toch nooit... In, uh, ze zijn tot alles in staat, dus? Ja, dat geloof ik wel. Ja. Een van de gekste dingen vond ik van de EEO... dat ze zich excuseerden in hun blad... omdat ze een programma hadden uitgezonden over dinosaurussen. En oh, toen ja, ja, ja. hebben ze een uh, excuus gemaakt in een blad. Van dat ze wisten heel goed dat dinosaurussen nooit bestaan hadden. Dus sorry dat ze dat hadden uitgezonden. <lacht> He, dat was natuurlijk nooit, dat kon niet. Volgens de Bijbel was de aarde maar uh, uh, 8000 jaar oud. Dus dat kon absoluut nooit een voorwereldelijk beest... als een dinosaurus geleefd hebben. Dat kon niet. Dus dat toen heb ik met verbazing gelezen. Ik denk, ja, zie je, daar zit ze natuurlijk op, op de schrift... Maar ik heb nooit iets blasfemisch tegen de schrift geschreven in mijn kindervers. Dus mij kunnen ze nee, niet de, aanvallen. De vraag van Jaap was of, of je uh, wel eens uit de volwassen hoek... tegenstand hebt gekregen in je werk voor kinderen. Dat ze zeiden, nou, dat is niet zo echt opvoedkundig Ja hoor, zeker wel, ja. Ja, niet zozeer in, in dat het in een krant kwam of zo. Of, maar dat ik het hoorde van mensen van ouders. Die zeiden, nou, dat vinden we een beetje weinig eh, educatief hoor. Die dingen, om kinderen op te ruien. En anarchistisch vonden ze het... Hè? Ik heb dan ook eens geschreven, een andere worm. Heb ik geschreven van een regenworm. En dat eindigt dat vers. Dus, dus doe nooit wat je moeder zegt, dan komt het allemaal terecht. En daar waren een heleboel mensen boos over. Die zeiden, mijn kinderen nemen dat serieus. Ik zeg heel goed dat ze het serieus nemen. Maar ja, maar dat is iets wat, wat, wat ik begrijp dat typisch in kinderliteratuur zit. In ieder geval dat de moeder, die, of de ouders zijn dan vaak al afwezig... en de moeder eigenlijk nog het meest afwezig van iedereen... Die, die is, dat is een onverdraaglijke figuur voor kinderen in de literatuur, geloof ik. Of niet? Die moederfiguur. Ja. Een boek wordt meteen al vervelend als er een moeder in voorkomt. Ja, ik heb nooit moeders in mijn boeken gehad, geloof ik. Nooit. Ik heb nooit een moeder in een boek gehad. Tenminste, een aardige moeder niet. O ook nooit geprobeerd. <laughs> nee, dat, dat, dat lukt Vaders gewoon. wel. We veel vaders. Ja, we, maar en, nooit een moeder. Het werd toch weer je eigen moeder op zo? Of is dit een flauwe. Psychoanalytische opmerking? Ik denk het, ja, toch. Ik denk van de bedillerige moeder. En, en geldt dat? Maar volgens mij geldt het ook voor heel veel uh, kinderliteratuur dat er nooit een moeder in voorkomt. Dus het moet iets algemeens hebben. Ja, denk je? Ja. Ja. Ja. Ja. Stiefmoeders zijn misschien nog erger. Komen die, die komen wel bij je voor, geloof ik. Nee, die komen nergens. Die komen alleen maar in de oude, oude sprookjes voor. In de sprookjes van Grim. Mm -hmm. En dan worden ze ook in een ton met spijkers van een berg afgegooid. <laughs> <laughs> een berg van Sarajevo, denk ik. Ja. Theo, wil jij Suja Prikkeltje voorlezen? Ja. Nou, ik eh, zing het af en toe voor mijn uh, zoon, maar dat zal ik u dan besparen. <coughs> suja, suja prikkeltje, daarbuiten schijnt de maan. Je bent een stekelvarkentje, maar trek het je niet aan. Je bent een stekelvarkentje, dat heb je al begrepen. De leeuwen hebben manen en de tijgers hebben strepen. En onze tante Ikhoorn heeft een rode wollen staart. Maar jij hebt allemaal stekeltjes en dat is zoveel waard. Slaap, mijn kleine prikkeltje, dan word je groot en dik. Dan word je net zo'n stekelvarken als je pa en ik. Het olifantje heeft een slurf, de beren hebben klauw. De papegaai heeft veren van die groene, van die blauwe. En onze oom giraffe heeft een hele lange nek. Maar jij hebt allemaal stekeltjes en dat is ook niet gek. Suja, suja prikkeltje. Het is al vreselijk laat. Je bent het mooiste stekelvarken dat er maar bestaat. De poezen hebben snorren en daar kunnen ze door spinnen. De koeien hebben horens en de vissen hebben vinnen. En onze neef de Otter heeft een bruin fluwelen jas. Maar jij hebt allemaal stekeltjes. Die komen nog te pas. Nou, wat een tederliedje is dat. Prachtig. Dankjewel. Ik had het lang niet gehoord. Nou hoor ik het weer eens. Het werkt ook. Het wordt altijd slapen. Ja, met ja. slapen gaan. Ja. Ja. Ja. Nog even terug op, op wat voor invloed het heeft op anderen. Ik las ergens in de documentatie dat je dat tijdens het bischopelijk amendement, waarin je niet meer naar de varen mocht kijken, dat er een uitzondering was gemaakt voor de, voor de familie Doorsnee. Dus zelfs bij de bischoppen vonden het toch wel prettig om naar jouw werk uh, te luisteren. Ja. maar Kan je nog herinneren dat dat er zo Jawel, was? Jawel, dat weet ik nog wel. Maar er was natuurlijk helemaal niks aanstotelijks in de familie Dors. Nee, dat was zo braaf. Vijftiger jaren braaf. Nou, je moest het woord kontje wel eens eruit halen, geloof ik. He? Ja, dat was voor de vara. De ja, vara, ja. Die, dat was de grote sensor. Een minder onfatsoenlijk taalgepraat. Ja, en dat ja. mocht ook niet. Je mocht ook niet een glas sherry, Dat mocht ook niet. Want ze waren van de blauwe knoop, de vara... Dus dat mocht allemaal niet. En, en die homoseksuele jongen die je erin had verwerkt... in de familie Doorsnee, hebben ze er ooit aanstoot aangenomen? Nee, helemaal niet. Ze vond het een rare ze jongen. Wist, ze wisten, dat, dat wisten nog helemaal niet wat, niet wat het was. Het dat was. Dat was een vreemde jongen, hij was wel lief. Maar... <laughs> Je, uh, maar uh, had jij wel een duidelijke bedoeling met die jongen? Was dat, uh, was dat spotternij of, of had je ook iets, f, die, die idee van emancipatie... of dat je precies wist waar het om ging toen je, die, toen je die homoseksuele jongen... Ja hoor, dat had ik heel duidelijk en ook heel bewust. en Ik wist dat die jongen... Was het, Koen Flink, geloof ik, die dat deed. En ik wist dat hij dat heel leuk kon. Dus ik denk, daar schrijf ik lekker op. Dat was uh, zoals ik meestal schrijf op acteurs... Mm -hmm. In het geval van dialogen. Dus dat vond ik leuk om dat te doen. En juist om, om het niet te duidelijk te doen, maar net in zijn manier van ja, wat spreken. Het gevaar van een vette lach zit hier wel in. Ja, maar dat was er niet bij. Daarvoor was het veel te onschuldig. Uh -huh. Hoe, hoe, hoe uh, vermijd je de vette lach? Nou, het is uh, soms moeilijk. Voor in de televisie-series en, uh, en radioprogramma's kun je dat heel makkelijk doen. Maar in een theater is het veel moeilijker. Ik bedoel als er een groot publiek zit. En die vallen op een woord of op een uitdrukking. En ze beginnen daarom te schateren, terwijl je dat helemaal niet zo wil. Daar kun je weinig tegen doen. He, dan krijg je de vette van de lach van... Maar ergert je al, dat? Al, en dat vind ik verschrikkelijk. Maar dat kun je moeilijk vermijden. Dat is misschien al het één begint en die steekt de rest aan. Dan je... Ja. Maar, maar als je het schrijft, he, hoor je dan een lach al? Ja, als ik schrijf dan hoor ik al een lach. Zeker wel. En, en ook in gradaties? Dit is zo'n lach, zo'n lach. Ja, ook in gradatie. Zeker wel. Ja, dat komt niet altijd uit, maar ik uh, weet dat ongeveer wel. En ja. dan weet ik ook dat het bij in het theater veel vetter kan worden... dan wat je voor televisie en radio doet. Want er zitten mensen thuis te lachen. En schrijf je dan ook op, zeg, op timing van de, van de acteur? Hoor je dat dan ook al op het moment dat je het schrijft? Ja, maar dan moet je natuurlijk wel weten wie het doet. Welke acteurs ze doen. Ik weet bijvoorbeeld, wist ik precies hoe ik met Connie Stuart voor Connie Stuart kon schrijven. En precies wanneer de lach daarin zou komen, ook voor Leen Jongevaart. Dat ik wist, oh, dat doe ik zo en dan, dan is het leuk. Uh -huh. En dat Klopte dan ook altijd. De acteurs waren het daarmee eens? Of die zeiden niet af en toe: het moet toch een beetje anders, want zo ben ik niet? Nee, dat heb ik nooit nee. gehad, nee. Nee, want dat kon ik heel goed. Daar was ik heel knap in. Ja, was ik, zeg ik, maar nou niet meer. Je schrijft nu niet meer, jawel toch? Nee, ik schrijf nou niet meer, nee. Kan dat zonder? Hoe houdt dat dan op? Heel moeilijk hoor. Ik vind het heel naar. Ik zou best weer willen. Maar het is te tobberig. Hoe bedoel je? De, de, de, de, gewoon de technische uitvoering of, of het bedenken? Want je, kan toch een, je, bent een beetje, je ziet het moeilijk, maar je kan toch een, een secretaresse... of een, of een, nou, maar of een hulp die je Dat is juist de je dat je dat moet, zou moeten dicteren aan een secretaresse. Ja. En nu schrijf ik nog blindelings op de gewone ouderwetse schrijfmachine. En dat gaat nog wel... Maar het is, nou ja, door de ouderdom en het uh, krakenmikkerige uh, gaat dat veel langzamer en veel moeilijker dan ik gewend ben. En dan doe ik het zo gauw niet meer. Ideeën komen nog wel en ik, mijn brein is nog helder. Hoewel, hoewel, de laatste tijd merk ik dat ik uh, Hezbollah en Heersbalin door elkaar haal. Een granueel verschil. <laughs> en er worden weer bommen op Israël gegooid. En dan zeg ik, oh dat heb je de Heer Berlin heeft dat weer gedaan. <laughs> en dan begin ik te denken, ja hoor eens even, nou begin ik toch tenminste een klein beetje hè. Maar dat is weer je moeder, volgens mij. He? Is dat niet weer je moeder, de angst voor je moeder? Die, ik die denk ook... het, ja. Ik denk dat het de angst is voor je moeder. Die, je hebt gezegd, ergens <laughs> gezegd dat hij op zo'n manier is gedementeerd. Hè? Later, ja, na ja, de dood zeker. van je vader. Ja, ja, zeker. Maar ik kan je voorstellen dat ik dan bang word als ik zoiets denk. Want de volgende zin die ik dan denk is... Dan, nou, nou heb ik dus de ziekte van Waldheim. Dacht ja. ik. <laughs> ik denk, nee, zo heet het niet. Het heet de ziekte van Alzheimer of zoiets dergelijks. Dus daar moet ik zo mee oppassen. En daar ga je dus een beetje. Je twijfelen aan jezelf. Hè? Ja, ten meer mensen het waarschijnlijk heel leuk vinden, die vergissingen. <laughs> dus Goh, dat is een goede grap. <laughs> ja, ik vond ergens, maar dat kan ik niet meer opvinden, ook een gedichtje van je dat je zegt: uh, uh, Ik haal alles door elkaar. Uh, maar ja, het leuke ervan is, ik zie een kangeroe op het oh, Leidse lopen. Ja, dat is toen ik al zo blind was, ja. Hè? Ik, ja. Waar, waar heeft dat gestaan? Nou, goed, u, je, je weet wat ik bedoel. Ja. Dus dat je, dat je niet goed meer ziet, maar dat het ja. grote voordeel heeft... dat je daardoor alle hele rare dingen ziet. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook weer typerend voor je werk op de een of andere manier. Dat je het, ja. ja of, zou je even... Je, sorry. Nou, je weet helemaal niet wat ja. het voor mij is. Goed. Um, mag ik een, een, een, een... Ik weet niet of dat kan. Een kolompje voorlezen uit uh, Nieuwe Impressies. En Die vond ik zo leuk. Dan weet ik, hoop ik dat die niet lang genoeg is. Dat vond ik ook typisch een Annie M. G. Schmid. Ja, die ga ik even voorlezen. Die heet Die Stakkers van Muzelmannen. Zegt dat je iets? Ja, hè? Absoluut vergeten. Lees het voor. Voor mij helemaal nieuw. Vannacht droomde ik dat ik lid was van een harem... Dat kwam natuurlijk omdat ik gisteren jaargang 1924 van Het Leven, en dat is een blad, zeg ik maar even bij, voor de oorlog uitkwam, had ingekeken dat mee, mooie gele blad uit onze jeugd dat van harems aan elkaar hing en waarin het leven van zo'n gesluierde vrouw op kussens was beschreven. Zo zoel als het leven maar durfde. Maar die jaargang op mijn buik, met die jaargang op mijn buik viel ik in slaap en daar kwam die droom. Ik moet zeggen, het was een keurige droom. Er was niet dat op aan te merken, anders zou ik haar trouwens niet durven vertellen. We zaten dan in die droom, met ze vieren in de serre te Britje... wij, de vier mevrouwen Beb, Clara, Mies en ik... terwijl het theewater ruiste. We roddelden gezellig over buurman Hengst Mengel... Die zo, <lacht> die zo weinig ruim in zijn middelen zat... dat hij er maar één vrouw op na kon houden. Wij vonden het allemaal erg commun... Hoe leeg is het daar in huis? zeiden wij. Wat levenloos. Nooit getrappeld met kindervoetjes. behalve dan van die drie onnozele kinderen. En wat heeft die mevrouw Hengstmengel het eenzaam? Met niemand kan ze over haar man praten. Ze moet het allemaal zelf verkroppen. Vreselijk. En toen begonnen we over die vrouwtjes Kattenmeijer. 18 zijn het er. En ietsje te veel vonden we. Het is natuurlijk wel heel erg chic om zoveel vrouwen te hebben. Maar hij blijft de sfeer. Soms is het net een jeugdherberg met al die wasbakken op een rij. Ja, zei Clara. En Jan Kattenmeijer kent ze niet eens alle 18 erg goed. Laat zei hij mevrouw tegen zijn eigen vrouw Elsje. Omdat ze toevallig een hoed op had in zijn huis. En hij dacht dat ze vis visite was. Ze was er zo van overstuur. Uren heeft ze gehuild op de slaapzaal. Nee, vier vrouwen. Dat is net genoeg, zei Beb. In de auto zit je nog ruim. En je kunt met een pond Cando volstaan. Zeg, wat doen, we met, wat doen de kinderen? Mies boog zich uit het raam en zei... Ze spelen zoet in de zandbak, alle zeventien. Wel jammer dat de, hele tuin, dat de hele tuin een zandbak moet zijn, hè? We zullen een stuk tuin erbij kopen, zei ik. Dan kan. Dat kan makkelijk van de kinderbijslag. Met perenbomen erin en twee en twintig hangmatten... voor ieder lid van ons gezin één. Wie wil er nog thee? Freek blijft wel lang weg, zei Clara. Willen jullie niet dat hij de vinden jullie niet dat hij de laatste dagen een beetje, ja, een beetje afwezig is met zijn gedachten? Gisteren heeft hij vier kinderen verge vergeten met paardje rijden. En hij heeft nauwelijks naar onze migraine gevraagd. Hij zal ons toch niet, begon Beb. Wat, vroegen we ongerust. Hij zal ons toch niet ontrouw zijn, zei Beb ineens... Doe toch niet zo bespotterlijk, zei ik. Onze Freek is de degelijkheid zelf. Hoe lang zijn we al niet met hem getrouwd? We begonnen te rekenen. Zes jaar. Toen begonnen we alle situaties op te halen waarin vreemd, Freek vreemd had gedaan. Het waren er veel en we werden hoe langer hoe sommerder. Met z'n vieren gingen we uit het raam hangen. Daar komt hij aan, zei Mies. Hij heeft bloemen bij zich. Dat is verdacht. Vier bossen. Toen Freek binnenkwam, zei hij: Dag, schatten. En toen zwegen we allemaal als blokken. Is er iets? Vroeg Freek. Je houdt niet meer van ons, Dikte we radeloos. Freek keek ons aan. Hij keek van de een naar de ander. Op dat moment werd ik wakker. En ik had zo'n ontzettend medelijden met die Freek uit de droom. Wat zijn die muzulmannen en stakkers, dacht ik. Terwijl ik het leven weglegde. Eén is al erg en dan vier. Maar voor vrouwen is het bepaald gezellig. Ah, dat is toch meesterlijk. Ik ja, weet het niet, hoor, of Karmichelt er nou wat tegenop kon. U heeft een ontzaggelijke bewondering hè, voor Karmichelt, uw hele leven. Ja, gehad. hoor. Ja. ja. Was, was, uh, hij heeft wel eens gezegd uh, dat hij een soort leeuw was. Uh, dat hij een beetje het hele jaar door lag. Maar dan moest hij één keer, moest hij toch in, in het jaar moest hij polemisch zijn... en dan deelde hij een enorme klap uit aan iemand. Dat heeft u eigenlijk nooit gedaan. Hè? U bent niet echt polemisch van aard tegen mensen nee. geweest. Nee, Simon dat, had zo nu en dan een uh, politieke uitval. Hè? Tegen het communisme bijvoorbeeld, of uh, zoiets dergelijks. Dan was hij heel boedend en dan begon hij te razen. In een tijd toen dat nog helemaal niet bonton was. Dat had hij wel. Hè? Vond hij jou dan niet, laat ik zeggen, een soort uh, fellow traveler... of een pacifist, of, uh, want zulke soort gevoelens ja, komen zeker? wel in je werk? Ja, Hoe? zeker. Dat hebben we die hele periode... hebben we perol heel scherp gehad, een tijd lang. Dat... Uh, die tegens, in de Koude Oorlog, toen de Koude Oorlog op zijn vuurst was. Mm -hmm. Toen hadden we dus echt een tweedeling. Dat Een deel van de, reactie, van de redactie uh, was verschrikkelijk uh, anti-Amerikaans. Dat is ook, had ook te maken met Vietnamoorlog en zo. En een ander deel was ontzettend anti-communistisch. En daar werden dan ook hele felle redactievergaderingen gehouden. En ik geloof dat uh, iemand als Evert Werkman heeft daar toen erg onder geleden. Hm. En Simon stond aan de kant van de anticommunisten toen. En jij stond aan de andere kant? Ik stond aan de kant. Ja, ja, nou, ik sta nooit zo erg aan een kant, hoor. In, in politiek opzicht. Ik geef iedereen het recht van de twijfel. Ik had altijd zoiets van, uh, ze hebben allebei wel een beetje gelijk. Maar die derde weg vond ik toen wel mooi... Dat was de tijd van de, de, zo werd het toen genoemd, de derde weg. Mm. Daar ja. was ik me goed goed over. Over de van de professoren die onze weerstand wegmasseren. En zo heeft hij gedichten over geschreven. Ja, ja, ja, ja. Daar was hij kwaad over. En de Lerijn van de redactie bleef toch uh, anticommunistisch? Van de krant zelf. Ja. Heb je je ooit afgewend van de krant? Behalve dat je, dat je uh, voor jezelf uh, bent begonnen, min of meer. Is er voor jou een punt geweest dat je dacht dat het parool gaat nu te... Wordt te pro-Vietnam? Wordt te rechts? Nee, dat heb ik niet gehad. Nee. Want later, toen je je memoires wilde schrijven, die stukjes... was je eerste idee om ze in de NRC te doen en niet in het Parool. Dat ben ik eigenlijk vergeten. Is dat zo? Ja. Oh. ja je, bent, je hebt het toen niet gedaan. Tenminste, dat las ik ergens. Omdat van Doorn, die columnist van Doorn oh, bij ja, de NRC dat werd ja, ja. Nou Ja, eigenlijk omdat ik het Parool, het parool was ik niet meer op geabonneerd. Die heb ik een hele tijd niet gelezen. Maar er moet er toch een moment geweest zijn dat je hem hebt opgezegd? Ja, zeker. En hoe, hoe heette die vorige hoofdredacteur nou ook weer? Uh, Gordzak? Uh, nou, ja. En daarom ben ik dan opgehouden met Paul. Ik vond toen de lijn van het Paul heel vervelend. En ik kon er niet tegen. Misschien juist omdat hij zo links was... Of omdat hij socialistisch was, weet ik niet. Het ging mij te, te heftig. Ik hield er niet van. En het, de NRC heb ik vanaf mijn tweede gelezen. Want mijn vader was geabonneerd op de NRC. Dus ik, van, van mijn kind af aan ben ik vertrouwd geweest met de NRC. Ik zou hem ook nooit willen missen. Hoewel ik hem tegenwoordig een beetje vervelend begin te vinden, hoor. Ik kijk altijd of er Beetje een Max Pam op de achtergrond ja. staat. Want dat vind ik weer leuk. Maar verder vind ik dat ze weinig leuke en aardige en goede columnisten hebben. Maar goed, dat is maar. Ik wou dus best voor de NRC werken. Ik herinner me nog toen ik klein was. Dat mijn vader de NRC las. En mijn moeder zei dan... Staat er nog nieuws in de krant, Johan? En dan zei hij nee... Het rommelt in de Balkan. En <laughs> nou. zo is het gebleven. En zo is het gebleven. Mag ik er nog eentje voorlezen? Ja. Die las mijn vader altijd voor. Goede herinneringen aan. Na zwoertjesland. Alle kinderen van snort mogen in de Muizenfort met z'n tienen met z'n tienen in de Muizenlimousine. Vader zegt om te beginnen: kinderen hou je staarten binnen. Alle kinderen roepen: moe, waar gaan wij vandaag naartoe? Piep, zegt, moe, zegt moeder. Nou, u het zegt niet naar de veluwe, niet naar de vecht, niet naar het bos en niet naar het strand. Wij gaan naar het zwoertjesland waar het spek aan de bomen groeit, waar de Leidse kaasboom bloeit, waar de straten en het plein helemaal van zwoertjes zijn. Ieder huis en ieder hek is van boterhammenspek en daartussen bruist een stroom. niet van modder, maar van room. Oh, wat kan ik er naar verlangen <kliek> om met mijn staart in de room te hangen. rijden je papa's op die paal. Vader drukt op het gaspedaal. Dan opeens een reuzenknal. Piep, piep, piep, daar heb je het al. Midden op de grote weg hebben de muizen banden pech. Later, als het donker wordt, slepen ze de muizen voort. Heel verdrietig weer naar huis. Pech gehad, zegt vader Muis. Moedersnoort zegt, lieve kinderen, het mag niet hinderen, het mag niet hinderen. Morgen, met een nieuwe band, gaan we toch naar Zwoertjesland meestelijk. Hm? Mijn vader had toen een deel. <laughs> Hoeveel uh, boeken heb je nou verkocht? Heb je enig idee daarvan? Nee. Het moet toch in de miljoenen lopen? Ja, zeker als het Jip en Janneke zijn, Het is natuurlijk het toppunt. Dat gaat alsmaar door. En dat vind ik altijd een groot mirakel. Want het is natuurlijk ouderwets. Het is... Uh, van 1954 tot 1956 of zo. En het blijft maar doorgaan. Die kinderen blijven dat maar mooi vinden. Wat heerlijk, hè? Daar ben ik altijd zo blij mee. De kinderen zijn niet aan mode gebonden. Die vindt, blijven hetzelfde mooi vinden. Mijn kleinzoon, die komt een paar weken geleden bij me binnen. En die haalt een Jip en Janneke uit de kast. En zijn vader is erbij, dus vader moet voorlezen. En dan wilde hij het verhaaltje van de kolenman die helemaal zwart als rood binnenkomt met een zak met kolen. Nou, dat bestaat helemaal ja. niet meer. Dus dan denk ik, wat gek dat zo'n kind van vijf nu zoiets leuk vindt... terwijl het er helemaal niet eens bestaat. <lacht> ja. Ik zou zeggen, het pleit erg voor wat er geschreven staat, hè? Dat het nog aanspreekt. Ja, toch wel. Dat ik op niet, een of de koloman manier... niet meer kennen. <laughs> maar ik las nog ergens in, in mijn documentatie dat iemand nog eens heeft uitgelegd dat Jip en Janneke een rol, een rol ja, bevestigend daar of heb zoiets ik heel was. En ernstige zware mee gehad. kritiek op je heeft uitgevoerd Nou, daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Want toen het feminisme nog zo verschrikkelijk hartstochtelijk aan, aan het drama was. Maar dat is nou gelukkig voorbij. Dat was in de jaren 70. <laughs> Mm -hmm. en toen gingen al die moeders die gingen tekeer tegen Jip en Janneke. Omdat het rollenpatroon niet deugde. Dat moest omgedraaid. En of ik het niet herschrijven wou, kreeg ik brieven van moeders. Die zeiden, u moet het anders schrijven. Schrijf het nog eens. En dan zei ik, of ik schreef terug... Van, Weet u wat, u moet zelf die rollen maar omdraaien. Gewoon Jip maak je Janneke en Janneke maak je Jip. En dan klopt het precies. Probeer dat eens. Nou... Dit soort dingen waren er altijd bij. Maar dat is helemaal voorbij gegaan. Hmm. Maar u trok, zegt de kritiek, niet aan als waar. Dat het nee. nee. Ik trok het me niet aan als waar. Nee. Nee. Ik, vond het, niet. Het ik vond het nog steeds vind ik het helemaal niet gek dat een jongetje niet huilt en een meisje wel huilt. Ik vind dat nog altijd klopt. Ja, wij zwijgen niet Rembrandt, want wij willen niet voor seksisten worden uitgemaakt. Ja, wij dat niet in de Een beetje rare vraag misschien, maar u, u moet toch miljonair zijn met, met die oplaag, Of niet? Hij hoeft u hoeft er niet op te antwoorden, hoor, maar... Nee, daar antwoord ik niet op. Ik weet het trouwens echt niet, hoor. Want ik ben moeilijk daar op helemaal mee. Dat zeggen miljonairs ja? altijd. Ja. Nou, van harte. Uh, uh, is er nou uh, werk waar u spijt van heeft? Waarvan u zegt, nou, dat had ik nou beter niet kunnen doen. Nee, dat heb ik niet, want... Want uh, wat uitgegeven is en wat slecht was, dat is vanzelf wel bij de slechte gekomen. Of het is wel gewoon weggevallen. Maar bijvoorbeeld, u heeft voor reclame geschreven. Een uh, aantal dingen. Heeft u daar bijvoorbeeld spijt van? Zijn het gewoon, uh, heeft u daar met dezelfde inzet voor gewerkt als, als voor je andere, andere boeken? Ja, merkwaardig genoeg waren dat eigenlijk uh, hele leuke boekjes. Zijn het geworden? Vloddertje bijvoorbeeld. Dat is voor Nutritia geschreven. En. Uh, er zijn er wel meer. Die zijn blijven leven omdat ze toch wel goed waren... ondanks de reclame die erin stond. No. Is het je door collega's ooit kwalijk genomen dat je dat soort dingen deed? Nee, hoor. Want journalisten mm. hebben altijd een zogenaamde hoge moraal. Nee, je... hoor. Nee, hoor. Nee, dat was toen toch ook het geval. Nu toch ook. Dat mensen zich niet meer schamen om voor de ster iets te doen. Acteurs schamen zich toch helemaal niet... Veel dat ze op de sterreclame komen. Dat is geweest, maar nou niet meer. Mm -hmm. En schrijven voor reclame, dat is nooit een schande geweest. Geloof ik. Wel? Ik weet het niet. Ik heb het nooit. Uh... Ja, is dat een schande Ja, nou, ik hoop wel dat, het, dat mensen dat graag zeggen hoor. Dat je. Het is een soort puritanisme, maar dat je. Door voor Nutritia te schrijven. wek je de indruk dat je ook Nutritia zal verdedigen. Uh, ook als, als, als, laten we zeggen, de melk nogal klonterig blijkt te zijn. <laughs> Dan nou. misschien een schrijver niet altijd iets wat hij durft te doen. Maar wat ik denk dat hij het geld graag zou willen hebben, dat wel. Ja, als het moet, als het brood op de plank moet ja. komen. Je kunt het met reclame wel verdienen, maar niet met boekjes schrijven. Dan moet je natuurlijk reclame doen, wat is er tegen? Vingerpoel. Niks, niks, niks, niks. Ja, de schaarste spotje, ik gevraagd, we hebben we tot een pijloze keldering in de verkoop geleid. Dus wat dat betreft, ik word er niet voor gevraagd, maar ik zou het graag doen. Ja. Luister eens, toen jij uh, op een mooie Pinksterdag schreef... He? Ja, dat is fantastisch. Dat is zo'n mooi nummer. Maar Was je dan ook een beetje melancholiek gestemd als je dat deed? Of is dat onzin? Ben je niet melancholiek gestemd als je zo'n melancholiek liedje schrijft? Nee hoor, nee hoor, ik ben sentimenteel. Gewoon romantisch sentimenteel ben ik. En daar komen dit soort liedjes uit voort. Maar dit liedje heb ik met Harry samengeschreven uh, op een mooie Pinksterdag omdat er een verkleding was in die musical. Heerlijk duurt het langst. En toen moesten die acteurs zich verkleden. En er bleven er twee over. En die moesten iets doen in die tijd. Dus toen ben ik met Harry gaan zitten. En toen heb ik in een paar uur tijd dat liedje geschreven. En hij meteen daarbij de muziek geschreven. Dus het is zo snel voor elkaar gekomen. Maar bijvoorbeeld Vluchten kan niet meer, dat is toch een heel verdrietig liedje. Was je dan verdrietig als je dat schreef, of is het gewoon vakmanschap? Het moet rijmen en het moet doorlopen. Het nee, dat was, dat was een, een, een, een verdrietig, maar ook een opstandig liedje. Dat was de, de, het was een van de eerste milieuliedjes die ik geschreven heb. Terwijl het toen 1973 of zoiets was. Hè. Maar ben je geëmotioneerd tijdens het schrijven? Ja, zeer geëmotioneerd bij zo'n liedje. als. Maar uh, huil je dan, uh, of uh, hoe gaat dat? Nee, huilen niet, maar... Uh, wel ontroerd. Ik ben er wel ontroerd ja. door zelf, ja. En, en hoe is het dan als je het opgevoerd ziet? Is dat elke keer weer een, een verrassing? Of een... Ja, nou, niet meer, want nou is het kapot gedraaid. Maar toen vond ik het wel. <laughs> vond ik het nee, bon. maar goed, in het algemeen. Iets wat je opschrijft en je ziet het op het toneel uitgevoerd worden. Als het goed is, als het goed gedaan wordt, mm -hmm. dan vind ik dat heerlijk natuurlijk en prachtig. Ja, dan vind ik dat een van de fijnste dingen die je overkomen kan. Beter dan geschreven tekst lezen. Mm -hmm. Is natuurlijk als een hele goede acteur of actrice of cabaretier iets moois doet wat je geschreven hebt. Dat is, dat is eigenlijk de reden waarom ik zoveel, zoveel musicals heb gedaan. Omdat dat zo fijn is. Dat wat je schrijft, dat dat door iemand een extra dimensie krijgt. En veel mooier of ontroerender of ook grappiger wordt... dan je het zelf hebt kunnen schrijven in lettertjes. Het moet voor acteurs wel petig zijn dat u heeft waardering voor hun vakmanschap. Lang niet iedereen die in toneel geïnteresseerd is als schrijver, heeft dat. En ik kan me herinneren dat Gompers bijvoorbeeld die beschouwde het stuk alleen maar als interessant. En, en de acteurs vond die een soort uh, aangeklede apen. Ja, maar Annie heeft dus denk... liedjes te schrijven die we nog zingen en Gompers niet. Dat is het verschil, ja, denk ik ook. Hij heeft ook echt geen toneelstuk geschreven. Maar het was wel zijn standpunt. het komt wel voor. Ja, maar dat is hem toen ook heel kwalijk ja. genomen. Dat hij te weinig lette op de acteurs en op de verrichtingen van de acteurs. Dat hij altijd over het stuk had. He, dat is natuurlijk een, een tekort bij een toneelcriticus. Ja. Hoewel ik hem enig vond, ik vond dat hij prachtig schreef, Gompers. vond Want jammer toen hij ermee ophield. Ja, hij werd professor, hè? Ja. Ja, ja. het is heel soms zijn <totstuk> dood in de pot, hoor. Ja. Hey, maar uh, op een mooie Pinksterdag, dan heb je nog niet de melodie erbij. Maar dan, dan, dan, zeg je dan tegen de, zei je dan tegen de componist... van het moet een beetje... Of zo, voel voelt die automatisch aan. Het moet die, dat soort melodie moet het hebben. Dat weemoedigen. Ja, maar ik was met Harry zo verbonden. Harry Banning. Daar heb ik zo lang mee samengewerkt. Hij weet precies wat ik schrijf. En ik weet precies wat voor muziek hij maakt. Dat is gewoon een soort... Uh, uh echt verbindenis die we hebben. Dat is zoiets intiems. Hij weet het meteen. Hij hoeft er maar een regel van. Maar zo hebben we ook vaak gewerkt. Dat ik één regel zei. Door de telefoon. En hij had al meteen een muziekje erop. En zei, wat vind je hiervan? En dan ging hij verder. En dan ging ik verder mee met het liedje. Dus op die manier is ook die mooie Pinksterdag ontstaan. Door de telefoon? Uh, nee, dat ging in het theater zelf. In het theater waar we werkten. En... Uh, waar we dus in de lounge even zaten te praten en ik zei dat en dat liedje moet worden en dat en dat. En toen had je de hele tekst. Dag. Of was dat in de eerste regel? Dus op een eerste, mooie de eerste regel. Ja. De eerste regel. Open mooie Pinksterdag. Ik, en, ja, juist. En, en dan zei ik het moet. Ja, het zijn twee vaders en, en daar heb ik altijd heel veel gevoel voor gehad van dochters en vaders, dochters en vaders. Dat zit bij mij heel hoog. Blijkbaar. Ik heb er toen voor Lazur ook eens een lied geschreven over een vader met zijn dochtertje. En dat schijnt bij mij altijd enorme emoties los te maken. Dus daaruit vandaan kwam het lied van twee vaders... die klagen over hun opgroeiende dochter. Dat ze niet weten van, wat gebeurt er met ze? Morgen kan ze zwanger zijn, weet je wel? En, het kan met een behanger zijn of met een ja, Franse zanger zijn, ja. zijn of iemand uit Den Haag. Ja. Ja. Ja. Maar moest, daar werd ook nog gecensureerd. als ik me goed herinner, of niet? Vader is een nul. Ja, vader, vader is een nul, schreef ik. dat moest mocht nul niet, worden. moest nul worden. Van de vader, of van wie moest het? Leven nee, de want het was voor het theater. Maar oh, ja. het moest toen op plaat opgenomen worden, bij Philips. Bij, en toen dat mocht dat niet, het moest dan nul worden in plaats van... Ach, met ja, Theo van Gogh was het dan meteen niet doorgegaan. Ja, zijn ze ja. een groot liedjes schijnt. Ja. Hoe, hoeveel heeft nou laat ik zeggen, de muziek van uh, Bannik bijgedragen aan uw, uh, uw Roem? Of aan het bekend worden van de liedjes. Ik bedoel, dat is, moet toch een enorme, ook van een enorme invloed zijn geweest? Die dingen het... zitten als, als beton in je hoofd, die melodie. Juist daarom. Daarom zijn er dus ook een paar van echt evergreens gebleven. Hè? Zoals uh, Vluchten kan niet meer. En uh, Kom, Kees, het is maar tijdelijk. Kom, Kees, en uh, er zijn er nog wat meer. En ook Mooie Pinksterdag. Ja, Zuster, Nee, Zuster ook een paar liedjes. En hè? een heleboel liedjes uit Ja, Zuster, nee, zuster ja. Ja. Gaat het altijd zo dat de eerste regel moet als eerste gegeven zijn? Zo schrijft u? Nee, niet altijd. Nee, ik heb een algemeen idee van daar wil ik het over hebben. Dan ga ik kijken welke regel dat dan zou moeten wezen. Ja. En dan komt die regel wel tevoorschijn. En ja. rij rijmt het vanzelf bij u? Of moet u dat opzoeken? Of... Oh een nee, dat rijmen, dat is zo makkelijk. Dat is altijd vanzelf gegaan. Dus niks rijmwoordenboeken? Nee, nauwelijks nee. Mag ik er nog een voorlezen? Die gaat ja. namelijk over rijmen. Heet Een dichter heet hij. Piet Pluimers wou het liefste versen schrijven. Over wat later rozen in de zon. Hij was een dichter en hij wou het blijven. Hij schreef sonnetten toen hij pas begon. Het rijmde ook. Maar andere dichters zeiden, je mag niet rijmen, joh, het is geen gezicht. Je moet zorgvuldig alle rijm vermijden. Want een gedicht dat rijmt is geen gedicht. En dan dat metrum, dat is uit de mode. Het mag niet van ral, dal, ral, dal. Ral. Punten en komma's, jongens, zijn verboden. Denk erom, geen hoofdletters vooral. En nooit een hele zin. Alleen maar brokken. En, ja, sorry, je kan het duidelijk zonder lak voorlezen. En rozen mogen wel een keer, maar dan slechts in verband met baarmoeders en sokken. Zodat niemand het begrijpen kan. Het is maar een weet. We zeggen het je maar even. Piet had het spoedig door en zei: Oh. Hij heeft diezelfde dag een vers geschreven. Zijn eerste echte vers en dat ging zo. Ik drijf spelden van wanhoop in de huid van je guttenwezenloze woezie woezie 17. Een klaan, een klaan uit je kluikenhaar versuikeren. Bleken bliezen in de schedels met spuiggaten vol blauw En toen zei iedereen dat is reusachtig. En Paul Rodeco schreef een heel lang stuk. Maatstaf om te laten zien hoe prachtig het was. Vooral dat woezie en, en dat kluk. Alleen Piet Pluimer zelf was niet tevreden. Hij wou zo graag eens rijmen, want helaas. Hij heeft nu eenmaal het rijm onder zijn leden. Maar nee, hij mag alleen met Sinterklaas. En, wou... en hij wil graag één keer een komma zetten. Ach Piet, over tien jaren slaat het om. Dan rijmt men weer, dan maakt men weer sonetten, Dan gaat het weer van pom, de rom, de rom. <laughs> Je hebt wel ongelooflijk gelijk gekregen in dat ja, ik heb Dat het ruimt weer, Ja, het verdomd. Ja, verdomd. ruimt weer, ja. Maar was het, was het ook echt ingegeven door een zekere weerzin tegen die experimentele poëzie? Ja, hoor. Ja, dat waren dus van die versen weer... waar ik echt geen touw aan vast kon knopen. Bestaat nog, hoor. Ja. Van die hermetische versen waarvan ik denk, ja, het spijt me. Handvaverij. Roeierschryzanten. Ja. <laughs> maar, maar zeiden ze dan nooit... Annie, je bent een vreselijke burgerlijke truc ja, dat je dat soort poëzie niet moest? Ja, zeiden ze natuurlijk ook weer gelijk in, hoor dat mag je natuurlijk niet doen, zo'n vers is, dat is schandelijk. bar. <laughs> ja, goed, maar dat. Ja, ik weet het niet. Er is dat vers ergens in gepubliceerd, laten we zeggen, in maatstaf of zo? Dat, dat zou ondenkbaar zijn geweest, waarschijnlijk. Dit was gewoon in oh, ja. Op de nee, zo ze Zeker niet in de maatstaf, natuurlijk. Nee, nee namens niet. Je hebt, je hebt wel eens, ik geloof, tegen Theodor Homman gezegd: uh, ik ben toegelaten tot de literatuur. En je hebt echt het woord toegelaten gebruikt. Ja, dat. Voel je, ook je het ook zo? Ja, zo was het ook. Ja. En ja. zijn ze toen bij maatstaf gaan vragen van uh, wil je ook niet eens een stukje voor ons? Nee, bij Tirade was dat. Dat is ook een literair tijdschrift. En toen dacht ik, even domd zegt. Nou, ben ik inderdaad. <lacht> nou mag ik. Daarvoor was ik echt een. En voelde je een gloeien een je van trots toen? De die binnen mocht komen om even de familie groen dag te zeggen, dan nou, weer gauw verdwijnen, weet je wel. Nou. Ja. Maar, <lacht> maar toen ineens, toen was ik ook literatuur. Goh! Dat vond ik een geweldige vooruitgang, hoor. Nou. Liep je heel anders over straat ineens? Ja. Was dat nou echt een grote ambitie in je leven, om, om literator te worden? Nee, natuurlijk niet. Nee, helemaal niet. Want ik was heel tevreden zonder dat, maar het verbaasde me alleen. Ik vond het merkwaardig dat je dan ineens wel gerekend wordt de tot de literatuur. Wat ik wel prettig vond, was dat daardoor alle uh, lichte verzen toegelaten werden daarna, hè? Ook van de anderen. En ook mensen die alleen maar liedjes schrijven. Maar mooie liedjes schrijven. Dat is toen ook literatuur geworden. Ik denk, goed zo, dat is een goede vooruitgang. Die, die onderscheid tussen kleinkunst en grote kunst is onzin. Maar je had nooit eens de jeuk in je hand om die morrie nog eens een keer goed aan te pakken... en onderuit te halen in een gedicht. Of nee. de, uh, <laughs> maar dat is misschien een typisch Nederlandse voorhevenheid gebleken. Want in Engeland was Lightforce natuurlijk een erkende vorm. Tuurlijk, tuurlijk, een erkende vorm. En ook kinderliteratuur, ja. Alice in Wonderland, dat is ja. toch literatuur en Winnie de Pooh ook, en dat is in Nederland heel, heeft dat heel lang geduurd hoor. Dat is ook inderdaad met mijn uh, Hans Christian Andersenprijs is dat veranderd. Is er een soort doorbraak gekomen dat nou kinderliteratuur, kinderboeken geschat worden op hun literaire waarde en daarbij horen. Ja. Annie, ben je achteraf dankbaar voor die knellende jaren 50 dat je daar als rebel doorheen kon gaan? Ja. ja, dat vond ik fijn. Ja. Denk je daar vaak met plezier aan terug? Aan die tijd met, met Camerl, die de inktvis, het cabaret? Ja, ja. Was dat was nou een, een vrij... leuke tijd, een hele leuke tijd. Jullie ja. je, je, uh, uh, waren typisch vrijgevochten mensen, hè? In die ja, tijd. voor die tijd wel. En nu is het allemaal een beetje heftiger geworden. Maar toen was het allemaal heel progressief. Wat deed je? Heb je daar nou toch een, niet een verklaring voor waarom jouw werk zo weinig verouderd? Terwijl je, ja, je, je zou je kunnen voorstellen dat het juist heel erg verouderd. Maar dat blijkt helemaal niet. Waar zit hem dat nou in? Zit hem dat toch in het taalgebruik? Ja, schat, ik weet het niet. Dat moeten jullie maar eens ontdekken. Ik weet het. <lacht> ik weet het niet. Nou, om het maar heel deftig te zeggen, mevrouw, ontstijgt de tijd. Hè? Het is zo goed geschreven dat je het inderdaad over honderd jaar nog leest. Wat ik ook sommige omgekomst van Camille vindt vind trouwens. Vind, als je de oude komst van Karmichelt bekijkt... dan zit het wel eens van dat agrarische, deftige taalgebruik. Maar dat is later minder geworden. Ja, ja, ja. hè? Ja, ja, dat vind ik wel. Een ja. Maar geldt voor Karmichelt echt niet hetzelfde als voor u. dat namelijk dat Het heeft toch ook even een tijdje geduurd... voordat die cursiefjes van hem tot de literatuur gerekend werden. Dat werd toch ook ja. beschouwd als journalistiek. Ja, zeker. En het werd het ook verboden... om het op je lijstje te zetten op de middelbare scholen. Ja. Dat, dat mocht Annie mocht niet, maar Kamig het mocht ook niet. Dat mocht je niet op je lijstje zetten. Maar Bowman mocht dan wel, dat was oudbollig genoeg. Nou. nou, ik geloof toch niet hoor, nee. dat het zo gauw mocht hoor. Nee, dat was ook. Uh, nee, dat duurde ook wel een poosje. Goed. Ik moet het hebben, het uur is uh, praktisch om. Uh, ik wou u ontzettend bedanken, mevrouw Smit, dat u hier bent gekomen. En ik wou afsluiten met een, een van uw gedichten. Het heet Literatuur. En het gaat zo. Toen ik verloofd was met René, die zoveel hield van Hemingway, las ik het werk van Hemingway, omdat het werk me zoveel deed. Maar toen het uit was tussen ons, toen kreeg ook Hemingway de bonds. Daarna was ik met Guus verloofd en kende Ibsen uit mijn hoofd. Later met Peter hield ik zo enorm van Valérie Larbeau. Maar ik ben nooit verloofd geweest met iemand die Homerus leest. En ik heb nooit een man bemind die Rabelais het hoogste vindt. Er zijn dus nog verschillende gaten helaas in mijn cultuur gelaten. Ik hoop nog altijd op Pascal, wat, maar wat dan ook, in elk geval, hoe meer het aantal liefde stijgt, hoe meer ontwikkeling men krijgt. We met Arnie M.G. Smit in een bijdrage van de NOS, eerder uitgezonden in 1993. Daarvoor genoten waren Jaap van Heerde en Theo van Gogh. De schrijfster Arnie M.G. Smit werd op 20 mei 1911 geboren. Gisteren, 100 jaar geleden, overleed ze op 21 mei 1995. Ja, dat was dus gisteren, 100 jaar geleden, dat ze werd geboren. Het is nu uh, 5 uur 59 en 46 seconden. We moeten snel uit voor het uh, NOS-journaal van 6 uur. En dan ben ik bij u terug.